Temperaturen van 21 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Vrijdag wordt het iets frisser. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A15 richting Rotterdam is er bij Sliedrecht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat 2 kilometer file en de rechterrijstok is dicht. Werkzaamheden op de A27 Breda Gorkum bij Geertruidenberg, daardoor 2 kilometer file. En ook werkzaamheden op de A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Geelze, ook hier weer 2 kilometer daardoor. Er is vertraging op het spoor tussen Groningen en Assen. Daar rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dit komt door een aanrijding.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. De Spaanse voetbalcompetitie zou komend week einde van start gaan. Zou, want dat gaat vrijwel zeker niet door omdat de spelers gaan staken. Straks hoort u alles over de problemen in het Spaanse voetbal. En in Rotterdam begonnen de Europese kampioenschappen dressuur. Voor Nederland debuteerde Sander Marijnissen. En hij genoot met volle teugen. We zijn zeer onder de indruk geloof, van het hele stadion. Er zijn ontzettend veel mensen. En ja, iedereen was er dol enthousiast. En AZ kan morgen in Noorwegen een eerste stap zetten. richting de groepsfase van de Europa League. En dat moet dan ten koste gaan van Ale Soens. En dat is volgens trainer Gertjan Verbeek geen makkelijke tegenstander. Er is nog een ploeg die ook in de eredivisie. gewoon in de je kan spelen. En ook vertelt hockeyster Wieke Dijkstra voor het eerst... over haar enorme teleurstelling. De 123 voudig international werd door bondscoach Max Caldas... gepasseerd voor het EK in Duitsland. Hij heeft in een kort gesprek aangegeven... dat er een hockey technisch aspect is wat ik, uh, wat ik moet verbeteren. En dat hij daarom nu voor anderen heeft gekozen. Dus dat, uh, dat is de uitleg die ik heb gehad. Verder kijken we met Grimfuisters vooruit naar het WK Judo... en spraken we met wielrenner Wout die vandaag naar Spanje vertrok voor de Vuelta. Ja, in Spanje. Daar is de kans groot dat er dit week einde niet gevoetbald wordt. De spelers willen gaan staken. En een overleg vandaag om een oplossing te vinden... is op niets uitgelopen. Edwin Winkels, goedenavond in Spanje. Goedenavond Robert. Leg even uit, waarom willen de, de spelers gaan staken? Uh, vooral omdat een heel veel spelers... 200 voetballers uit de Spaanse uh, Primera divisie en de tweede divisie... die hebben een groot deel of een deel van hun salaris... voor het seizoen nog niet ontvangen. En, uh, ja, het is een nieuw seizoen begonnen... Sommige clubs, dat is een nieuwe truc in de wetgeving... die hebben zich failliet laten verklaren om opnieuw op te starten. En ja, als je failliet bent, dan kun je schuldeisers niet betalen. Daar zijn die spelers ook bij bij die schuldeisers. Dus wat wil de rest van de spelers? Nee, laten ze eerst de schulden van vorig jaar voldoen. En laten de... de... Bond, een uh, garantiefonds opstellen om dit soort zaken te voorkomen. Ja. Uh, en als we dat niet doen, dan gaan we, eerst niet, dan gaan we niet voetballen. Een soort uh, solidariteitsactie kan ik me voorstellen... want Barcelona en Real, dat soort grote clubs... die zitten er toch niet bij of wel? Nee, nee, ook al hebben ze redelijke schulden natuurlijk, Barcelona en Real. Die uh, betalen wel altijd uh, hun spelers en de enorme premies uh, voor de gewonde titels. Uh, maar dus, daarom was het ook dit keer bijzonder. Meestal zo'n spelersvakbond, dat is, het lijkt voor mindere spelers. Maar toen uh, twee weken geleden een algemene persconferentie werd gegeven... en de eerste dreiging van de staking er was... toen zag je vlak achter de voorzitter van die bond... Uh, zag je Puyol zitten van Barcelona, Casillas, Xavi Alonso... er uh, zaten vijf, zes WK-gangers, wereld. Kampioenen. En dat was dus duidelijk het beeld van uh, dit keer ook de allergrootste clubs. De spelers van de grootste clubs uh, staan achter hun uh, mindere collega's. Ja, genoeg is genoeg. Uh, zo loopt, lijkt wel duidelijk. Want uh, je zei al, vorig seizoen speelde het al. Waarom is het dan nu nog steeds niet opgelost? Daarom dat sommige, spelers die truc hebben, of sommige clubs die truc hebben gevonden. van, Weet je wat, euh, laten we ons failliet verklaren, kunnen we opnieuw beginnen. Dus huh? we hoeven dan helemaal niet, uh, niet uit te betalen. Spelers, dus ze hebben het ja, veel te lang gepikt eigenlijk, daar komt het op neer. Eigenlijk wel, ja, maar wat moeten spelers doen tijdens het seizoen? Vorig jaar had je bijvoorbeeld het geval uh, Royston Drenthe. Uh, bij Hercules, die zei ik speel niet meer... want ze hebben me al drie maanden niet uh, betaald. Ja. Uh, dat kwam hem zelfs op bezwaren van zijn medespelers te staan... van nee, laten we solideer zijn. Uh, de club moet gered worden, we willen niet degraderen... dus laten we wel gaan voetballen... Hè, en dan uh, na afloop van het seizoen zien of we ons geld nog krijgen. Veel clubs zeiden dat ook altijd... van wacht even tot het einde van het seizoen, dan, uh, dan betalen we wel. Ja. En dat is niet gebeurd. En nu begint er een nieuw seizoen met nieuwe ideeën. Dan denk je, ja, nu moeten we toch een, een daad stellen. Want het kan niet zo zijn dat we nog een seizoen... Ja, als uh, ik me goed herinner... Uh, werd er toen ook heel slecht gereageerd op Drenthe door de fans, die namen hem enorm kwalijk dat hij niet ging voetballen. En dat hij zo reageerde. Hoe wordt er nu gereageerd? Want de voetballers hebben natuurlijk al tien mago, dat ze heel veel verdienen, enzovoort, enzovoort. Ja, het publiek dat, dat lees je op uh, internet, voorraad, lees je allerlei soorten reacties. Maar toch, heel veel, heel veel supporters hebben het ook wel in de gaten dat het, uh, dat het niet om de grootte gaat. Niet om de mannen die 5 miljoen euro of 6 miljoen per jaar verdienen. Maar er zijn verschillende spelers op de radio uh, geweest. Hij zegt, hij zegt, we hebben niet te klagen over wat we verdienen. Uh, maar het is dus logisch, als dat betaald wordt bovendien... Uh, als je altijd dat soort salarissen hebt gehad... dan is, is het ook heel moeilijk om ineens uh, helemaal niks... is uh, een klein beetje, maar voor sommigen om zes maanden lang helemaal niks te ontvangen. Zo ja. moet het toch ook gewoon leven. Ja, en afspraak is afspraak. Ik, ik zou je ook ja, je ondertekent een contract natuurlijk. Ja. Je voetbalt, uh, niemand... Uh, voetbal voetbal uh, niet gratis. Ja. En uh, ja, er is wel een garantiefonds uh, van 40 miljoen euro... maar de, de, de spelers willen nu dat dat wordt verhoogd... omdat ze zien hoeveel problemen al die clubs hebben. Ja, dan even naar de praktische problemen. Komend weekend wordt er dan uh, hoogstwaarschijnlijk niet gevoetbald. Dan moet je maar afwachten of er het volgend weekend dan wel begonnen wordt. Want het EK is er volgend jaar natuurlijk ook. Het programma is al heel erg vol. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, Spanje is een lange competitie weer 38 wedstrijden. Um, en dus ze beginnen vaak later dan de meeste andere competities. Uh, daar wordt nu ook al overlegd. Je weet het nooit natuurlijk. Hè. Tot zaterdag is er nog een tijd te gaan. Maar ze zeiden zelfs, komen we vrijdag, dat is de laatste ontmoeting, tot een akkoord. Dan is het moeilijk om het allemaal op te starten en, en de competitie te houden. Dus wat nu gesproken... De dreiging is ook een staking voor de eerste twee speeldagen. Um, waarschijnlijk wordt, blijft dat tot één beperkt. En dan gaan ze beslissen van, nou ja, schuiven De hele competitie staat één week op. En dan wordt het, dus het programma verlegd. Of doen we de eerste speeldag ergens tussen de Inder... vast nog wel ergens een gaatje te vinden. Dus die oplossing is wel te vinden. en Ja, dat is ook een staking natuurlijk. Dat, dat je met problemen komt te zitten. En die moeten wel opgelost worden. Ja. We zijn het afgelopen seizoen behoorlijk verwend. Met uh, hoeveel water? Vijf, zes keer een Real Barcelona ontmoeting uit mijn hoofd ja uh, nou, nog weer nee, ja, zes in totaal ja, ja uh, uh, uh, en, en, en, en nu dan vanavond weer een uh, jouw kenderen heb je een kaartje in ieder geval ja ik sta bij het stadion om het weer naar binnen te gaan dus, of, want de wedstrijd begint om elf uur dat is uh, wat een bizarre tijd om te beginnen ja, maar dit is dit keer niet de schuld van die Spanjaarden die ze laten eten en naar bed gaan. Uh, dit keer is het UEFA, omdat het vanavond uh, allemaal wedstrijden van de Champions League zijn. En de UEFA heeft verboden om, uh, om andere wedstrijden, nationale wedstrijden, eerder te laten beginnen. Hè, dat heeft met tv-rechten te maken, et cetera. Dus het is eigenlijk verplicht door de UEFA dat ze, dat ze pas om 11 uur deze wedstrijd kunnen beginnen. Oké, okay. en jij zit binnen? Ja, uh, dus geen wedstrijden die je eigenlijk nooit moet missen. Hoewel, uh, je bent, ja, het blijft altijd leuke wedstrijden. Ja. Oh, hoewel is dit maar de Spaanse supercup natuurlijk. Maar ja. het gaat tussen Barcelona en Real en die willen ze toch allebei winnen. Ja, 2-2 was de eerste wedstrijd, nu Barcelona. Tot slot, denk je dat Barcelona het af kan maken vanavond? Nou, Barcelona was... ...zondag duidelijk te minderen. Uh, Real Madrid is fitter, is sterker. zal zullen bijna dezelfde ploeg staan. Uh, maar ja, Barcelona technisch blijft het een, een goede ploeg. En, en, en de grote vraag hier is, al nieuwe aanwinst... ...zes uh, Fabregas, die pas maandag is gepresenteerd... ...zal die in de tweede helft enkele minuutjes meedoen? Ja. Goed, dankjewel. Edwin Winkels vanuit Barcelona. van uh, Coldplay. Het is bijna kwart over tien. Er wordt uh, volop gevoetbald in de play-off-ronde van de UEFA Champions League. In de UEFA Champions League Bayern München speelt thuis tegen FC Zürich. Begon om kwart voor negen. De uh, wedstrijd is daar dus al uh, een tijdje onderweg. Het is zojuist 2-0 geworden. Uh, de eerste goal op aangeven van uh, Arjen Robben was een doelpunt van Schweinsteiger. En zojuist kwam hij van rechts naar binnen. Uh, met links schoot hij binnen. En Bayern staat dus tegen Zurich inmiddels met 2-0 voor. Later in deze uitzending alle uitslagen van de play zoals ze vanavond gespeeld zijn. Sport kort. Veelrenner Sebastian Langeveld rijdt komend seizoen voor de Australische ploeg Green Edge. Langeveld won dit seizoen nog de het nieuwsblad voor de Rabobank ploeg. De Belg christ Boekmans fietst de komende twee seizoenen voor de Nederlandse ploeg Vakansolij. En Karsten Kroon doet vanaf zaterdag mee aan de ronde van Spanje. Hij is door BMC opgenomen in de selectie voor de Spaanse Rittenkoers. Naast Kroon zijn ook de sprinters Greg van Avermaat en Taylor Finney geselecteerd. Tennisster Serena Williams heeft zich afgemeld voor de tweede ronde van de Cincinnati Open. De voormalige nummer 1 van de wereld kampt met een teenblessure. Ze wil met de US Open in aantocht geen enkel risico nemen. De huidige nummer 1 van de wereld, de Deense Carolina Wozniacki, ging in Cincinnati onderuit tegen een Amerikaanse McHale. De Nederlandse dressure-equipe bezet na de eerste dag van de landenwedstrijd... tijdens het EK in Rotterdam de derde plaats... achter Groot-Brittannië en Duitsland. Sander Marijnissen en Hans-Peter Minderhout... kregen voor hun Grand Prix-proef ruim een zeven gemiddeld. De beslissing valt morgen als voor Nederland... Edward Gal en Adelinde Cornelissen in actie komen. Edward Gal bekeek de proef van Marijnissen en Minderhout... en was redelijk tevreden. Er zaten natuurlijk een paar... Uh... Ja, kleine dingetjes in. En dat, dat kost ook wel punten. Maar over al, het algemeen waren we wel heel blij mee. Ja, absoluut. Het vierde dagresultaat. Het vijfde resultaat van de dag uh, vond ik toch eigenlijk heel verrassend. Uh, mooi gereden. Met uh, eigenlijk ja, geen risico's. Dat is ook een beetje de tactiek denk ik van een landenwedstrijd. zal de Marijnissen? Ja, dat was natuurlijk ook super. En zeker het is een debuut hier op de Europese kampioenschappen. En dat is natuurlijk geweldig als je dan zo kunt beginnen. En hij moest als eerste Nederlander. Dus dat, dat helpt ook al mee voor de, voor de sfeer een beetje zo neer te zetten. Dat je denkt oké, okay, als dat allemaal al goed begint. Ja, dat is het halve werk, zeg maar. Hele andere sfeer dan uh, twee jaar geleden in uh, Windsor. Toen uh, reed je zelf nog uh, Totilas. Nu uh, stiste Legeux hier bij dit Europees kampioenschap. Is dat toch een, uh, een gek gevoel? Toen waren het voor het eerst dat de juryleden uit hun dag gingen... met uh, tientallen tienen op de protocollen. Uh, er is veel veranderd. Er zijn inmiddels zeven uh, juryleden in plaats van vijf. Ja. En dat soort ontwikkelingen. Een goede zaak? Ik denk het wel en ik, ik denk dat ze ook moeten blijven ontwikkelen. En dat is voor de sport alleen maar goed. Zodat je zoveel mogelijk, dat je zo'n eerlijk mogelijk uh, beeld krijgt. Dat de jury's ook zo eerlijk mogelijk kunnen jureren. En dat dat allemaal, uh, ja, dat iedereen ook tevreden kan zijn met de winnaar die hier straks uitkomt. Dat ook iedereen zegt: oké, okay, dit was de terechte winnaar. Nederland titelverdediger van de laatste twee EK's... en natuurlijk uh, wereldkampioen met uh, jou en uh, Totilas uh, in de hoofdrol. Uh, voor Nederland mogelijk toch nog, ondanks het gemis van en Anki hier... en, uh, en Totilas uh, als uh, jouw paard van, uh, van toen, uh, toch misschien nog een, een, een prominente rol. We staan nu derde na uh, Engeland en Duitsland. Ja, maar achter Duitsland staan we maar heel, uh, ja, een heel klein beetje achter. Dus ja, ik denk dat er nog van alles mogelijk is. En nou ja, morgen weten we meer en we doen het... Natuurlijk allemaal ons best en uh, we moeten allemaal nog rijden. Dus er kan nog een hoop gebeuren, maar uh, ja, we zullen morgen meer weten. Hoe prepareer je je op zo'n uh, ja, dag dat je zelf niet in actie hoeft te komen? Je kunt dan niet in de hoofdring oefenen. Een, uh, een nieuwe hoofdring met een uh, ja, eigenlijk hele mooie nieuwe accommodatie eromheen. Ja. Toch wel weer even wennen? Tuurlijk, Maar het ziet er schitterend uit en zo'n accommodatie dat, dat zie je bijna nergens. En zo, het is echt Europees kampioenschap waardig. en Het is geweldig dat we dat nu in Nederland hebben en dat we zoiets ook hier kunnen organiseren. En, okay, morgen vroeg kunnen we nog wel een keer in de ring. en We konden natuurlijk gisteren met z'n allen in de ring, dus we, we hebben de ring al wel gezien. Maar goed, als een paard natuurlijk alleen hier in de ring loopt, is het wel even wat anders dan hè, als je met een paar paarden daar loopt. Dus ja, we moeten morgen gewoon afwachten en dan uh, weten we meer. Iedereen zegt het is allemaal prachtig voor de sport en een record aantal landen van 21. Maar eigenlijk is het toch maar een handjevol landen dat gaat strijden om de podium. Is het dan toch niet te veel? Nee, maar ik denk wel dat ook die landen moeten natuurlijk ergens beginnen. En er zijn natuurlijk een hoop landen bij waarin de dressuur nu pas een beetje in opkomst is. En oké, okay, die krijgen nu de kans om dit soort kampioenschappen te rijden en daar ook hun ervaring op te doen. En dat is alleen maar goed voor later, want wij waren natuurlijk ook niet altijd bovenin. Dat, dat groeit en dat is dan de bedoeling dat daar in die landen ook mensen toch een beetje mee gaan rijden. Dat daar mensen ook denken oh dat willen wij ook. En zo gaat die sport zich ontwikkelen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat dat gebeurt. En oké, dat ze nu misschien nog niet mee kunnen rijden, maar wie weet over een aantal jaren. Want als ze natuurlijk dit soort dingen niet doen, dan gaan ze stilstaan. En je moet wel vooruitdenken. Dressuurruiter Edward Gahl in gesprek met verslaggever Ed van der Bent. too so far away Het is Montreal and Wish I Could. Het is zeven minuten voor half elf. Straks het opmerkelijke verhaal van uh, Wieke Dijkstra, hockeyster, 123-voudig international. Maar ze mag niet meedoen aan het EK. Ze is buiten de selectie gelaten. Straks uh, haar reactie. Maar eerst uh, het voetbal AZ. Voor AZ-trainer Gertjan Verbeek kan het een uh, mooie week worden. Morgen wil zijn ploeg tegen het Noorse Alerssoens... een belangrijke stap zetten richting de Europa League. En gisteren kon hij met Roy Berens... zijn gewenste rechtsbuiten verwelkomen. Toch hoopt Verbeek op nog meer versterkingen.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 Uh, ik ken Herenke Veen als een serieuze club die dat soort zaken altijd heel goed uh, en, en serieus te hand neemt. Dus uh, daar gaan we dan ook maar vanuit dat dat zo is. En uh, we zullen straks wel zien in, in, uh, in de partijspelletjes, in de trainingen en eventueel in wedstrijden, in hoeverre die club zich in de groep staat. Donderdag vooruitkijkend. Wat is allesgoed voor een ploeg Je speelt op een keihard kunstgrasveld, is me verteld.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 Nou, in Rotterdam is dus het EK Dressure van start gegaan. We hadden het er eerder al over met uh, op dag 1 uh, de landenwedstrijd, dag 1 van de landenwedstrijd. Voor Nederland verscheen een nieuwe naam aan de start, Sander Marijnissen. Hij maakte een uh, debuut op een EK. Edwin Cornelissen maakte de dag mee van de ruiter en zijn paard Moedwil. Het is officieel begonnen, het EK dressuur.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 Komen we hem tegen achter de schermen, waar er nog druk wordt nagepraat over zijn proef. En ik vond jouw tweede geweldig. Dat verruimde wij heel Super mooi score. had best wel hoog mogen zijn. Het ja, was echt ja. fijn, hè? Ja, ja dankjewel.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 Blijf mooi, Joe Jackson en Alain Couchball en happy ending. Uh, happy ending ook voor Bayern München, De wedstrijd is uh, zojuist afgelopen. Tegen Zurich Zürich werd het uh, 2-0 aangeven van uh, Robben de eerste goal en de tweede maakte hij zelf. Zometeen zetten we de balans op van alle wedstrijden die vandaag zijn gespeeld in die play-off voor de Champions League. Komende zaterdag begint in München Gladbach het EK hockey voor vrouwen. Dat is een belangrijk toernooi voor Oranje, want in Duitsland zijn tickets te verdienen voor de Olympische Spelen in Londen. 123-voudige International Wieke Dijkstra is er niet bij. Ze werd door bondscoach Max Kalders uit de selectie gezet... en die klap kwam hard aan bij Dijkstra. Ja, het was inderdaad uh, schrikken om niet opgenomen te worden... in de selectie voor, uh, voor het Europese kampioenschap. Na zes jaar uh, trouw dienst, maar goed, het is, niet, uh, het is niet over. Het is één toernooi en uh, ja, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Heeft uh, Max Kalders de bondscoach, je uitgericht waarom je niet geciteerd bent? Hij heeft in een kort gesprek aangegeven dat er een hockey technisch aspect is wat ik, uh, wat ik moet verbeteren. En uh, ja, dat op een hoger niveau moet brengen. En dat hij daarom nu voor anderen heeft gekozen. Dus dat, uh, dat is de uitleg die ik heb gehad. En kon je je daarin vinden? Uh, nou, iets daarvan was wel uh, herkenbaar. En uh, ja, je bent natuurlijk als sporter altijd heel kritisch naar jezelf. Dus uh, als een coach iets uh, niet bevalt, dan wil je er alles aan doen om dat uh, te gaan verbeteren. Dus uh, zo ik in mijn geval. Maar ik kan me voorstellen dat je een beetje verbaasd was. Omdat je al wat je zegt zes jaar bij zit. Je bent wereldkampioen, Olympisch kampioen. Dat je ineens dingen eventueel moet gaan veranderen. Ja, nou goed, je bent als sporter ook nooit uitgeleerd. En uh, ik ben ook pas 27. Dus uh, je zou zeggen dat het mooiste misschien nog wel uh, moet komen. En uh, dat hoop ik ook nog steeds dat er komt volgend jaar in Londen. Ja, en wat je, wat je zegt. Uh, ben je verbaasd dat je nog moet leren? Nee, absoluut niet. Ik ben wel uh, In die zin was ik verbaasd dat ik niet ben opgenomen. Omdat je inderdaad zoveel ervaring hebt. 123 Interlands, alles gewonnen wat er te winnen valt. Mm -hmm. En ook gewoon echt vaste waarde bent geweest. Uh, dus dan is het vervelend als er uh, nu voor anderen wordt gekozen. Maar uh, Max zou daar zijn een goede reden voor hebben. Ja, ik kan me voorstellen dat je een beetje raar ook naar deze selectie kijkt. Want er zijn een paar meisjes bij die hebben misschien net 10 interland gespeeld. En jij, wat je al zei, meer dan 100. Dat die wel meegaan dan? Ja, nou die vraag is me natuurlijk al wel eerder gesteld. Ook gezegd van, uh, ja, word je daar dan onzeker van? Ik heb altijd geleerd dat ik gewoon naar mezelf moet blijven kijken. En wat ik zelf beter kan doen. En wat ik eraan moet doen om weer terug te komen in, uh, in het Nederlands team. En uh, ja, we wachten de EK af. En ik ben sinds gisteren weer begonnen met trainen. En uh, ja, gelijk proberen te werken aan de dingen die Max van me verwacht. Ik denk dat dat de insteek is die ik moet hebben om zo snel mogelijk terug te komen. En gewoon in de Olympische selectie te zitten volgend jaar. Denk je dat je na de EK er weer bij komt, zeg maar, weer in de trainingsgroep? Want in januari is al een nieuwe Champions Trophy in Argentinië. Ja, het, is, uh, het zal even afwachten zijn wat het EK gaat brengen. Uh, Max heeft ook in de pers gezegd dat, uh, dat ze dan in ieder geval in principe weer beginnen met een nieuwe groep. Ja, en als ik het laat zien komende weken, en, uh, dan verwacht ik dat ik er gewoon weer bij zal zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit. Ja, want wat je zei, bij Laren moet je het dan laten zien hè? in de competitie. Want dat is het enige podium waarop je dat kan laten zien. Ja, en het is ook een prachtig podium om het te laten zien. Mm. En we hebben natuurlijk uh, altijd intensief programma gehad, zelfs als we niet met het Nederlands team trainen. En uh, ja, ik, het is echt alleen aan mij en aan niemand anders om uh, vanaf hier nu verder te gaan en uh, me volwassen op te stellen. En. Uh, ja, gewoon als echte topsporter verder te gaan en te kijken wat ik beter kan doen. Was je wel even boos? Tuurlijk ben je ontzettend teleurgesteld, mm -hmm. want je werkt er altijd heel hard voor. En uh, helemaal als je uh, nu ook jarenlang een combinatie nastreeft, in die zin wat ik heb gedaan, mm -hmm. wil dat wel zeggen dat ik er heel graag voor wil gaan. Want anders, uh, ja, dan was ik al wel voor mijn maatschappelijke carrière volledig gegaan. De organisatie mm -hmm. ondersteunt me daarin en de ruimte krijg ik om te hockeyen. Ja, ik hoop dat ik die combinatie volgend jaar nog gewoon door kan zetten. Maar ja, het blijkt dat ik het toch heel graag wil, anders zou ik hier nu ook niet, uh, niet zitten. Waren er ook mensen die het niet begrepen, dat je niet geselecteerd was? Nou, er was sowieso veel ongeloof en verbazing, mm. ook in het team. Uh, ik denk dat niemand het echt had zien aankomen. En, uh, Jijzelf ook niet? Ik zelf had het ook niet aanzien komen, nee. nee. Zaterdag begint het EK, uh, ga je het nog een beetje volgen op tv of ga je er naartoe zelfs? Nou, ik heb de meiden gisteren een uh, lieve e-mail gestuurd om mm -hmm. succes te wensen. En ik hoop uh, echt oprecht dat ze het hartstikke goed gaan doen. Want ze moeten zich natuurlijk wel gewoon kwalificeren. Want ik wil volgens jou ook naar Londen. <lacht> dus uh, daar moeten ze wel hun best voor doen. En uh, ja, goed, het zijn het, stuk voor stuk zijn het gewoon hartstikke goede hockeysters. En anders zouden ze niet in het Nederlandse team zijn, uh, staan. En uh, Ik uh, zal het van een afstandje volgen. Ik weet nog niet of ik erheen zou gaan. maar. Uh, per e-mail en per sms. En uh, na alles wat ik in de pers lees, uh, zou ik heel veel op de hoogte blijven. En een openhartige uh, hok Dijkstra... in gesprek met verslaggever Tim Steens. I didn't know what day it was when you walked in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 and fineness, your beauty You're every schoolboy's dream You're Celtic United But baby, I've decided You're the best team I've ever seen And there have been many affairs Many times I've thought to leave Ever found you in my arms? Steward and you're in my heart. Zometeen uh, zwaaien we Wout Poels uit, die naar uh, de ronde van Spanje ging uh, vandaag, richting Spanje. Vanaf uh, Schiphol, we waren erbij, vanzelfsprekend. Eerst uh, Grim Fuisters, de Judoka. Die heeft uh, slechte herinneringen aan het WK vorig jaar. In Tokio liep hij een uh, zware nekblessure op en moest hij maanden revalideren. Maar inmiddels staat Fuisters weer op de tatami en kijkt hij uit naar het WK van dit jaar, dat volgende week in Parijs begint. Hij wil niet meer terugdenken aan vorig jaar. Ik heb gewoon de laatste tijd veel getraind en hard getraind. En veel bezig geweest met het komende week. Hè. En dat wat vorig jaar is gebeurd. moet je achter je laten liggen. om nu weer goed te zijn. Ja. Maar toch, je kan er niet aan voorbij gaan. Hè? zware blessure opgelopen. Lang moeten revalideren. Um, ja. En als je de verhalen zo las. had het ook heel anders af kunnen lopen. Ja, inderdaad. Maar uh, laten we er maar gewoon ophouden. dat het nu allemaal goed gaat. Ik voel me sterk. En. Uh, ik wil gewoon een goede prestatie neerzetten op de komende weken. Ja. Uh, je bent al uh, eventjes terug na die lange revalidatie. Ja. Hoe was dat om weer terug te komen in het judo? Ja, in het begin is dat een beetje apart. En uh, uh, zeker die eerste keer, uh, was in Sarajevo heb ik uh, mijn comeback, zeg maar, gemaakt. Ja, de eerste keer sta je weer tegen, tegen iemand die echt van jou wil winnen met een scheidsrechter op de mat. En uh, dan, uh, ja, dat was gewoon een beetje wennen. En, uh, Waaraan was het precies wennen? Ja, dat dat weer gebeurde. En uh, daar ben je dan zo lang eigenlijk niet meer bezig geweest. Een dik half jaar niet meer bezig geweest. Dat, dat is toch weer even een andere instelling. En, uh, en mentaal is dat gewoon een schakeling die, die ik op dat moment niet, zo, niet kon maken. Speelde die zware nekblessure die je had opgelopen daar ook nog een rol in? Dat er wat angst wellicht in zat? Ja, dat hoor, ik, dat, dat hoor ik van heel veel mensen die dat dan zeggen... dat ik dan nog een beetje angstig ben. Zelf heb ik dat niet zo in de gaten. En, uh, maar daarom ben ik ook wel blij dat we afgelopen tijd veel trainingskampen hebben gedaan... en dat ik daar veel ritme op heb kunnen doen... en, en eigenlijk mezelf echt heb kunnen zien groeien dat, daar, dat die angst minder werd. Want zelfs op de persconferentie voor dit WK wordt er ook weer gesproken van... hij moet nog iets minder angstig worden. Ja, ja inderdaad. En, uh, en ja... De, ik weet niet zeker of ik hem daar nou per se in moet geven, maar uh, uh, ja, het, is, het is de bondscoach en die weet natuurlijk wel waar hij het over heeft. Maar voel jij die angst? Nee, nee hm? zo voel ik dat niet. Maar ik, ik merk wel dat ik nog niet, uh, niet die 100% ben die ik uh, eerst was, uh, maar ik ben wel zeker 99%. En waar zit hem die 1% in? Is dat iets fysieks? Is dat toch mentaal? Uh, nou, ik denk dat ik, dat, nu wel, uh, dat ik nu wel die 100% ben. En uh, dat, dat, ik, dacht, ik denk zelf dat het meer fysiek te maken heeft dan echt die angst. Uh, maar je moet gewoon mentaal bezig blijven om, om het uiterste uit jezelf te halen. En, uh, en dat is even belangrijk dat ik dat vast blijf houden na het komende weekend. Je kan spreken van angst. Je kan ook zeggen misschien zit er nog iets van onzekerheid in. Is dat het geval? Ja, ik ben altijd wel al een beetje onzeker geweest. Uh, vooral bang om, uh, om, om overgenomen te worden, bijvoorbeeld. En, uh, en daar zijn we gewoon hard mee bezig, mental, met mijn mental coach. En, uh, en, en dat gaat gewoon de goede kant in. Is het judo voor jou anders geworden sinds die blessure? Uh, in het begin was het even anders. Waarom? Omdat ik een half jaar lang dan... Uh, niet mocht judo, heb ik daar echt heel veel plezier uit gehaald. dat ik eindelijk weer mocht judoën. Maar uh, of het nu nu anders is, nee. Het is gewoon hetzelfde en ik, en ik werk naar een, een belangrijk titeltoernooi toe. Want je kan ook zeggen, zo'n blessure uh, zorgt er misschien voor... dat je ook de sport wat gaat relativeren. Dat je ook gaat ontdekken dat er nog een leven naast, naast de sport is. Ja, die, die is er wel, maar uh, voor mij is judo nog steeds het allerbelangrijkste. En, uh, en, en daar gaan we gewoon voor. Je kan natuurlijk ook zeggen, ja, dat komt de gretigheid alleen maar ten goede. Je wil zo, zo graag die sport weer beleven. Ja, inderdaad. Je, je, wat ik net zeg, je hebt dan een tijdje niet kunnen judo. Je wil gewoon zo graag weer op die mat staan en, en randorisch maken. Je wil alles weer een keer meemaken. En, en dat mag nu, mag nu eindelijk weer. Ondanks die zware blessure werd je vorig jaar zevende van de wereld. Ja. Met wat voor idee stap je dit week in? Het uh, ja, is een beetje lastig, omdat ik natuurlijk de uh, afgelopen paar toernooien niet zo goed heb gepresteerd. Maar ik wil gewoon echt heel graag die medaille eindelijk halen. en uh, Ik ik denk uh, als ik, uh, ik ben blij bij de beste vijf, als ik bij de beste vijf kom. En uh, voor mezelf ben ik echt blij als ik een plak haal. Zou dat de ultieme afsluiting van die nare periode zijn? Ja, ik denk het wel. Het is nu al wel een beetje afgesloten, maar dat zou echt uh, de deur op slot doen. Van, hé, hey, ik sta er weer. Ja, inderdaad. Grim dus. in gesprek met Edwin Cornelissen. En dan uh, de renners van de vakantse leiproeg. Die uh, verzamelden zich vanochtend op Schiphol... voor vertrek naar de Ronde van Spanje. Die begint aanstaande zaterdag. Een nieuwe kans voor Wout Poels om een grote ronde uit te rijden. De laatste keer dat het uh, grote publiek hem zag, moest hij ziek afhaken... In de Tour de France. Ja, daarna ben ik eigenlijk nog een week lang ziek geweest. En uh, ja, gewoon niet fit. En daarna ben ik weer rustig aan beginnen trainen. Nieuwe doelen gemaakt. Uh, met de Vuelta in mijn hoofd. Uh, in, de in de ronde van Polen begonnen, Tour de Legge. En dat, ja, dat liep eigenlijk allemaal uh, uitstekend. Maar komt het dan vandaan dat je toch hebt, want je wordt vierde in Polen... Ja, dan is er toch meteen iets van, iets van vorm. Dat, dat kan niet anders. Ja, dat is denk ik teken dat ik voor de Tour natuurlijk ook heel hard heb gewerkt... om daar, uh, om daar gewoon goed te zijn. En daarom uh, was het natuurlijk hartstikke jammer uh, als je nou ziet dat ik zo goed rijd... dat ik daar uh, niet heb uit kunnen rijden. Maar goed, het is niet anders. Met welk idee vertrek jij naar Spanje? Uh, ja, een beetje hetzelfde idee als in de Tour. Gewoon kijken hoe het gaat en uh, naar de eerste rustig de balans opmaken hoe we ervoor staan. Nou, begint, uh, begint het zaterdag met een ploegentijdrit. Dan zijn er twee op papier vlakke ritten, zeg men. Maar daarna is het al meteen klimmen, is het Sierra Nevada, gaat het naar 2000 meter. Ja, uh, zeg maar, w hoe zit dat in jouw hoofd? Uh, ja, normaal beginnen die grote rondes eigenlijk met de eerste week vlakke etappes. Maar nou gelijk inderdaad uh, klimmen. Dus misschien is dat nou wel een voordeel, omdat ik al uh, goed in vorm ben. Soms moet je er nog een beetje inkomen. Maar uh, ja, we zullen zien, ik heb er heel veel zin in. En dan uh, hoef je niet zo lang te wachten voordat er uh, geklommen gaat worden. Je zegt, op, uh, op de eerste rustdag moet ik misschien de balans opmaken. Als, als ik het nu aan jou vraag, zit, zit er, uh, ben je met een klassement bezig... of ben je meer bezig met goed rijden en dagen uitzoeken? Uh, ja, ik zit eigenlijk een beetje alle twee in mijn hoofd. Het zou natuurlijk ook wel heel mooi zijn als je daar een paar dagen heel kort kan rijden... of misschien wel een etappe zou kunnen winnen. En uh, ja, dan moet ik eigenlijk daar gewoon een beetje dag per dag uh, bekijken. Maar ah, je, je vertrekt vol ambitie dus, als ik dit zo beluister. Nou ja, ik voel me gewoon goed, dus uh, ambitie heb ik genoeg op het moment. En de ploeg, want uh, ja, hoe, hoe ziet jullie ploeg eruit? Want het, het is een heel vreemdelingenlegioen, hè? Ja, we zijn volgens mij met zes verschillende nationaliteiten. Dus uh, dat is goed voor mijn knobbelen uh, deze ronde. Maar... Uh, ja, we hebben niet echt een uitgesproken kopman en uh, dat is voor mij denk ik wel in mijn voordeel dat ik gewoon uh, lekker mijn ding kan gaan doen. En uh, ja, gewoon kijken, kijken hoe het allemaal gaat en uh, wel allemaal nieuwe ervaringen opdoen en uh, ja, hopen dat ik uh, iets moois kan laten zien. En heel veel gaan leren denk ik, hè? want uh, ja, daarvoor ging je eigenlijk ook naar de Tour en dat, na een week was dat klaar. Ja, inderdaad, dus uh, dat was een snelle leerschool die eerste week. Maar uh, ja, nou uh, hopen dat we gewoon de drie weken uh, netjes vol kunnen ja, Maar af. Dat weet je nog niet, hè? Hoe is Wout Poels in de derde week van zijn grote ronde? Nou, inderdaad. Dat is uh, nog steeds een grote vraag. Dus uh, hopelijk uh, dat we er over drie weken achter zijn. <tied> The town i see seems to take a part of me that's a price that you pay when get that lonesome feeling in my bones. Well, I never get to Birmingham. Oh, but getting there's not the plan. No, I just like the feel of going Hyatt en de train to Birmingham. 5 voor 11. Ik had u beloofd uh, dat we nog even terug zouden komen op die heenwedstrijden in de play-off-ronde van de Champions League. Dat gaan we bij deze doen. Maar München won met 2-0 van FC Zürich. Um, Schweinsteiger maakte de eerste op aangeven van Robben. Dat was vroeg in de eerste helft en in de tweede helft maakte Arjen Robben de 2-0. ziet er dus goed uit voor München. Dynamo Zagreb tegen Malmö FF werd 4-1. Odense Villarreal 1-0. En Maccabi Haifa versloeg thuis Racing Genk met 2-1. De Belgen zijn er dus nog niet uit. Door die ene uitgoal hebben ze toch nog kans. Wisla, Wisla Krakau uit Polen tegen Nicosia werd 1-0. Krakau dat is het team van coach Robert Maaskant. Overigens speelde Q Jalins bij de Polen de hele wedstrijd mee. De returns zijn uh, volgende week dinsdag. Nog wat berichten. Theo Jansen is door bondscoach Bert van Marwijk opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Voor de EK-kwalificatieduels uh, met San Marino op 2 september en uh, Finland op 6 september. Ibrahim Avalai maakt ook deel uit van de 27-koppige selectie, die dezelfde namen telt als tegen Engeland. Maar die wedstrijd, u weet het wellicht, ging niet door vanwege de onrust in Londen. RKC Waalwijk heeft Ivan de Snow voor één seizoen vastgelegd. Snow speelde eerder voor Ajax en voor Celtic. En bij Utrecht blijven ze maar problemen houden met geblesseerden. Nu Frank de Moesje, Eduard Duplan en doelman Robert Fernandez. Die zijn alle drie wegens knieblessures zes tot acht weken uitgeschakeld. En Martin Jol heeft Carlos Salcido dit seizoen niet meer nodig bij Fulham. De Mexicaanse verdediger gaat in eigen land op huurbasis spelen bij Tigres. Dat uitkomt in de hoogste divisie. Salcido speelde van 2006 tot 2010 voor PSV. En won met de Eindhovenaren twee landstitels. Dat was het voor nu. Ik verwijs u even naar morgen. Naar Radio 1 vanaf 7 uur. Er zijn op Radio 1 flitsen te horen van de twee Europa League wedstrijden... die morgen worden gespeeld. Alesson tegen AZ begint om 7 uur. En om 9 uur SV Ried tegen PSV. Dat is allemaal te horen hier op Radio 1. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Luizen in de pels